Gert Kluik met het NOS Journaal. Iran heeft een schip gekaapt in de straat van Hormuz... tussen Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. Commando's van Iraanse revolutionaire garde... werden met een helikopter op het schip gezet. Het wordt nu binnen de landsgrenzen van Iran gevaren. Volgens Iraanse staatsmedia heeft het schip een band met Israël. De rederij is deels in handen van een Israëlische zakenman. De spanningen tussen Iran en Israël lopen al dagen op. Meerdere landen vrezen voor een Iraanse aanval in Israël. De politie gaat ervan uit dat de steekpartij in een winkelcentrum in de Australische stad Sydney geen terreuraanslag was. Een man liep het drukke winkelcentrum in Sydney binnen met een mes en begon vervolgens om zich heen te steken. Hij doodde zes mensen, zeker elf mensen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. Het is nog niet duidelijk waarom hij om zich heen stak. Een leverancier van schoolboeken en digitaal lesmateriaal is gehackt. Het gaat om het bedrijf Idink. Mogelijk is een groot aantal gegevens gestolen. Het gaat erbij om persoonlijke informatie... zoals namen, e-mailadressen en bankgegevens van leerlingen, ouders en scholen... die ooit iets hebben besteld bij Eddink. Hoe groot het datalek is, is niet bekend. Het bedrijf heeft ook geen toegang meer tot de eigen systemen door de hek. Opnieuw is een wasbeer gevangen... die ontsnapt was uit het verblijf in een dierentuin in Leeuwarden. Een aantal weken geleden wisten in totaal elf wasberen uit hun nieuwe verblijf te breken... Inmiddels zijn zes dieren weer terug. De waspeer die gisteren werd gevangen zat in een vankooi in een natuurgebied... tegenover de dierentuin in Leeuwarden. Het weer droog met zon en 15 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Vanavond meer bewolking en wat regen. Morgen weer droog, ook wolken met wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 One, right side one, the scars on our side. side It had to be, it had done. To be done, it's, it's a, pity, a pity, a pity man night, night. We cannot, right we cannot allow, that treasonous we might We must, I must done. show them it's now, we don't need to lie happen, it it We haven't, we haven't a doubt, that the If you don't look out, you'll Let's suffer out there right The heroes, the heroes return And the royalty are dead While the angels learn That the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 Imagine how I must be feeling Mmm, the world is reading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 Niet de samenvatting noemen die jij net zei, Thomas. Nee. Je krijgt wel hele rare, hele rare dingen op de radio. Misschien komen de luisteraars daar we zelf al Ja, luister maar hebben. naar de berichten, dan weet je het vanzelf. Die komen naar de plaat die jij wilt horen. Ja. moet Lottie die heeft toch gezongen Vandaag in Sides. En toch mag je wel blij zijn als je nou uh, meekijkt met uh, zfm-life.nl. Dat je het geluid uh, niet uh, rechtstreeks vanuit de studio hebt, alleen uh, het radiogeluid. Qtje schuift wel even dicht hoor. Als je aan het uh, meest zingen was, uh, Thomas. Ah, dat vind, ik vind je het niet erg, nee, hè? Nee, nee, nee, okay, nee. Oké, oké, oké. Dit was uh, niet uh, de uitvoering van uh, Helmoet Lotti, maar wel het origineel. Kiss and I Was Made for Loving You, Baby. En over uh, Helmoet Lotti zegt ze trouwens uh, dat hij ghost metal.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 It's time I take my rose-colored glasses off Let it burn. Now I'm grown, I know what I deserve. But still, like that, so let the lessons I already learned. de nieuwe single van uh, Dua Lipa en Illusion. Daarachteraan uh, share uiteraard bekende geluids en Believe Zo dadelijk het uh, weerbericht uh, voor de komende dagen. Het is kort, maar krachtig. En dat hoor je uh, tezamen met uh, Thomas de Jong. Maar eerst gaan we gauw ouw voor je draaien van de top tops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 Uh, maar uh, ik ben heel blij dat uh, ZFM aan het programma wordt toegevoegd. En dat uh, jullie vanuit de pluspunten uh, een, een uh, live uitzending van 10 tot 5 uh, gaan maken. Ja. En uh, eerst een uh, goedemorgen voor die een uurtje langer doorgaat. En daarna hebben we natuurlijk uh, Roep Harms met zijn team die klaarstaat. Dus dat, uh, ja, ik vind het heel erg leuk en ik ben enthousiast. Ja, ja. Nou, leuk. ik ben ook heel enthousiast, maar vertel. 48 uh, dagen uh, trouwens nog. <laughs> 48 dagen, dat <Ja. laughs> we aftellen. ja. Uh, vertel eens, wat, uh, wat, ja, wat, wat is er voor nieuws waar, over de buurt waar moet, ik, waar moet ik uh, beginnen? Ja, het, misschien is het wel een beetje leuk om een beetje het programma al een klein beetje bekend te maken hier ja. bij jullie. Um, sowieso hebben we vooral de grote pijlers van vorig jaar hebben we, uh, wel uitgekozen in Zandvoort Noord. Uh, dat die verbinding nog steeds belangrijk is en dat die nog steeds mag groeien. Namelijk. In ieder geval volgens ons. En uh, dat is ons aardig gelukt.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 En ik zie je zo op de klok te kijken. Want ik zou je met een primeur komen, toch? Jammer. Ja. Uh, Roy. Dat hebben we wel zelf op de website. Ja, ja zeker. Uh, Roy, um, word jij ook wel eens uh, uh, Roy Donders genoemd?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 Ga je erheen, uh, Thomas? Ik denk dat ik we wel even ga kijken. Zeker ja. bij Roy. Ja, zeker. Roy, Roy, Roy, Roy. Ja. Roy en City uh, bij mij. De uitzending in de om 4 uh, uur. Ja, precies, we gaan natuurlijk radio maken. We gaan radio maken met uh, CFM. Zij zijn we er de, de hele dag bij. Vanaf uh, ochtends uh, vanaf uh, Goedemorgen Zandvoort.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 Me, myself, and I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 De La Sol was dat en uh, Me, Myself en I. Dit weekend op uh, circuit Zandvoort, de voorjaarsraces. Uh,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 Plaats voor vier drie is deze van Taylor Deen.